4 uur. Dit is Radio 1. met Ger Jochems en Tessel Blok. Jozef Stalin heeft weer vaste grond onder de voeten in Georgië. En chaos in Egypte bedreigt de prille onderhandelingen tussen Israël en Palestijnen. Tot straks in de villa, nu weer is het NWS-journaal met Renate Evers.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 En uh, als het dieven alleen gaat om de geldwaarde, dan uh, levert hij daar heel weinig voor op. Omdat het gewoon een eenvoudige Gouden Ring is. Terwijl het voor ons een historisch waardevol monument is dat de verbinding met het verleden vormt.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 In China heeft een hittegolf aan tientallen mensen het leven gekost. Alleen al in de miljoenenstad Shanghai kwamen tien mensen om. De stad kampt met de langste hittegolf in anderhalve eeuw. De temperatuur steeg 24 dagen achter elkaar tot boven de 35 graden. Ondanks werd 40,6 graden gemeten, een record voor Shanghai. Ook in andere delen van China is het erg warm. In het zuiden hebben 2 miljoen mensen een tekort aan drinkwater. De Thaise koning Bumi Pol wordt morgen ontslagen uit het ziekenhuis in Bangkok. Daar heeft hij vier jaar gelegen na complicaties door een longinfectie. De 85-jarige koning en zijn vrouw gaan morgen naar hun paleis aan zee. En op de route er naartoe zullen waarschijnlijk duizenden mensen staan om het paard te begroeten. Koning Boemipol is de langzittende monarch ter wereld. Hij zit al 47 jaar op de troon. RTL is verbaasd over de ophef rond de serie Het wilde Oosten, die vanaf eind volgende maand wordt uitgezonden. De stichting verantwoord alcoholgebruik Stiva deed vanochtend een oproep aan RTL5 om te stoppen met programma's waarin het draait om alcoholmisbruik. De reality-show op het Wilde Oosten zou zo'n programma zijn. RTL zegt dat alcohol en het gebruiken van slechts een onderdeel is van het programma. De zender vindt het heel voorbarig van Stiva om te suggereren dat er sprake is van excessief alcoholgebruik in het Wilde Oosten. In de serie worden negen jongeren uit de Achterhoek gevolgd die samen op vakantie gaan. Het weer, zonnige periode, maar ook kans op een enkele bui... het is tussen 21 en 24 graden. Morgen droog, met veel zon... en het wordt zomers tot tropisch warm met lokaal 32 graden. Een half uur geleden hadden we nog één file... maar dat zal inmiddels wel behoorlijk aangejongd zijn, wijland -Zwaan. Ja, toch valt het wel mee, hoor. Het blijft toch zomervakantie. Maar het is inderdaad wat drukker geworden. Op de A15 vanuit Europoort staat 3 kilometer bij Spijkenissen. Op de a 20 20 van Gouda naar Rotterdam. Daar is het op dit moment erg druk, want dat heeft te maken met bezoekers aan Blijdorp. Er staat tussen Terbrechtseplein en plein polderplein 4 kilometer. Nou de ster gaat de villa verder. Blijf luisteren. Goedemiddag. met k kan ik... Goeiemogel. Goeiemogel. Goeiemogel. <laughs> zeg, ik zit in een explot van vis. En nou zag ik zo'n businessabonnement met heel veel internet en bellen in binnen- en buitenland. Die wil ik. Um, dan kan ik u... Uh...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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Vila VPRO. Nog tot half vijf bij u hier op Radio 1. Zometeen ons buitenlandpanel. Twee gasten, Chris Keine en Hubert Smeet... zitten daar al voor hier in de studio. Maar eerst gaan wij praten over de presidentsverkiezingen... die op dit moment aan de gang zijn in Zimbabwe. De strijd gaat tussen de al 33 jaar zittende president Mugabe... en premier en oppositieleider Tsangirai. Die probeert nu voor de derde keer president te worden. Het is een nek aan nek race lijkt het. Maar Mugabe doet er natuurlijk alles aan om te blijven zitten. Fraude, omkomen intimidatie, allemaal instrumenten die hem in het verleden zeer van pas kwamen. Ineke Tevelde woont met haar man al meer dan 30 jaar in Zimbabwe, even buiten de hoofdstad Harare. Goedemiddag mevrouw Tevelde. Goedemiddag. Goedemiddag. Mogen jullie eigenlijk stemmen? Um, helaas niet. Even een kleine correctie, wij wonen niet buiten Harare, wij oh. wonen buiten Boulevardio, de tweede stad van Zimbabwe. Fijn. Dat is Meestal gaat het daar een beetje dat vanaf, dat dat recht. dan hebt. in herhalen. Oké. Okay. Ja, maar dat, dat dacht ik even te moeten corrigeren. Lijkt Nee, hey, wij mogen al een paar jaar niet meer stemmen. Wij mochten in 1995, in 2000, in 2002 en ik geloof zelfs nog in 2005 wel stemmen. Maar um, daar is toen een stokje voor gestoken. Alle mensen die buitenlandse connecties hadden door geboorte, door voorouders, die is het stemrecht ontnomen, ook al waren ze hier geboren. En hadden ze één Zimbabweanse ouder en zelfs een Zimbabweans paspoort. Ze verloren toen hun nationaliteit en ook hun stemrecht. Hmm. Uh, ja, want dat waren voornamelijk mensen die dus op de oppositie gestemd hadden in vorige verkiezingen. Dus die moesten eventjes een lesje geleerd worden. Ja, ja, even naar de huidige verkiezingen. We lezen hier dat Mugabe er echt alles aan doet om die verkiezingen te winnen. Heeft u daar voorbeelden van? Nou, Het begon al met het feit dat hij, zonder dat hij daar het recht toe had... ...gewoon de verkiezingsdatum heeft vastgesteld. Zonder dat hij daar eh, overleg had gepleegd met Morgan Zandiraj. En dat staat in de grondwet dat hij dat moet doen. Maar hij heeft presidential powers geclaimd... ...die hij volgens de grondwet eigenlijk niet eens meer heeft. En hij heeft het gewoon gedaan. En eh, Morgan Zandiraj heeft dus al heel lang lopen roepen... ...dat er niet genoeg tijd was om alle voorbereidingen te treffen voor deze uh, verkiezingen. En ja, dat uh, speelt Mugabe alleen maar in de kaart. Hmm. Ja. Hij heeft een heleboel dingetjes al voor elkaar, achter de schermen. En daar kan Morgan nu gewoon niet bij. En, en uh, de um, uh, watchers, hoe heet dat, de mensen die de boel daar in de gaten moeten observers. houden? Ja, observers. Observers, ja <laughs> uh, die doen zelf... Wat, wat, als, hij van tevoren, ja, als hij van tevoren al allerlei zaken geregeld heeft... dan heeft het niet zoveel zin om op de dag van de verkiezingen... nog met je neus ergens bovenop te staan. Want dan achterhaal je dat niet meer natuurlijk. Precies, ja. Een van de dingen die ze niet op tijd hebben klaar kunnen krijgen... is de lijst van kiesgerechtigden. Die eh, had dus drie weken van tevoren voor de verkiezingen klaar moeten zijn. En alle kandidaten voor het parlement, voor presidentsverkiezingen... voor gemeenteraadsverkiezingen, die zouden dus een kopie van die uh, lijst met kiesgerechten in bezit moeten hebben. Liefst een elektronische versie. En um, er zijn gisteravond nog een aantal hardkopies uitgedeeld. Maar dat was dus allemaal veel te laat om daar nog onderzoek dan in te gaan doen of die wel helemaal kloppen, die, die hmm. lijsten. Ja. En dat was een van zijn trucs, dus gewoon de oppositie de kans ontnemen om de lijst van kiesgerechten te inspecteren. Ja, dat is allemaal uh, het uh, leuke trucs vooraf. Nu is er ook ja. wel regelmatig sprake uh, van dat er dan fraude gepleegd wordt op de verkiezingsdag zelf. Uh, vandaag is dat. Maar nu vertelde een van de Simbob waarnemers in de krant vanmorgen, in de meneer Tendai, dat uh, dat... dat Eigenlijk dit keer heel moeilijk is voor Mugabe en zijn partij om te frauderen. Uh, waar zou die op doelen, denkt u? Um, nou, er zijn in het verleden natuurlijk een aantal dingen gepleegd door aanhangers van Mugabe. Um, die niet door de beugel konden en waar ze toch mee weggekomen zijn. Um, en dat zal nu misschien een beetje lastiger zijn. Hmm. Maar er zijn uh, vooral in, het, uh, uh, in de stedelijke gebieden. Er zijn erg veel observers, die zien natuurlijk uh, alles wat er zo in het daglicht gebeurt. En dat lijkt allemaal heel netjes. Maar ze zijn niet in staat om overal op het platteland te zijn. Er zijn hele afgelegen plekken en, en daar komen ze gewoon niet. Nee. En um, ik weet dat bijvoorbeeld in de voorgaande jaren de chiefs, die hadden een groot probleem. Als hun districten niet voor Mugabe stemden dan raakten zij een aantal van hun voorrechten kwijt. Mm -hmm. Dus zij bewerkten hun eigen bevolking behoorlijk... om dus vooral voor Mugabe te stemmen. Ja. En dat deden ze vooral met, met voedsel uitdelen aan mensen die... Uh, waarvan ze dus konden nagaan dat die op Mugabe hadden gestemd via alle lezingse wegen. Ja, nu mag u zelf niet stemmen, maar u heeft natuurlijk wel. U wilde heel graag stemmen, dat horen we duidelijk uit wat u zegt. Mm -hmm. uh, op wie ja. zou u gestemd hebben en, ho en hoopt uiteindelijk natuurlijk dat wint uiteindelijk? Ja, het zou denk ik een, een proteststem tegen Mugabe geworden zijn, want ik ben zelf niet zo'n heel groot voorstander van Sangirain. Die heeft ook een aantal zwakke kanten, maar ik zou zo ook niet direct een goed alternatief weten. Alles beter dan Mugabe. <laughs> daar lijkt het inderdaad op, ja. En dat is dus de, de partij MDCT. Um, maar de uh, parlementsverkiezingen in mijn wijk, daar staat een andere persoon kandidaat van de partij van uh, Walskman-Nube. Dat is de afsplitsing van de MDC. En die is het afgelopen, uh, het afgelopen trimester is die, uh, minister van Onderwijs geweest. En die heeft het heel goed gedaan. Hmm. En het is een blanke. We kennen hem heel goed. Hij heeft bij ons in de kerk gezeten. We kennen hem gewoon uitstekend als, als vriend, als, ja, op privé niveau. Maar uh, uh, ik heb wel begrepen dat er een heleboel mensen dus. Een, op hem stemmen en gewoon niet in aanmerking nemen dat hij niet van de partij is. Nee. Van morgen van Geray. Maakt het voor dus u. We kijken wel degelijk naar personen ook. Ja. Maakt het voor uw positie als blanke nog uit wie er wint? Nou, gewoon een kleine illustratie. En um, een van de kranten die normaal de oppositie steunt. stond de afgelopen week een advertentie over een hele pagina van. Het was een oude zwart-wit foto van een zwarte man die een oudere, blanke man op zijn rug droeg door het water heen, zodat die blanke man geen natte voeten kreeg. En de titel daarvan, het was dus een advertentie van Zanopief van de Partij van Mugabe, was Don't let them take you for a ride again. <laughs> Hm. Nou, dat was zo racistisch als het maar kon. Ja. Maar deze krant moest die advertentie plaatsen, want anders dan zijn ze hun vergunning kwijt. Ja, ja, ja. dat is een aardige dat illustratie. Van, als ja. je zegt, van, nou, deze advertentie kunnen wij niet plaatsen, meneer, want die is te racistisch, dat mag niet volgens de wet. <laughs> ja, dan, dan sta je echt voor het blok. Dan sluiten ze je. En dan zijn ze hier heel goed in, kranten sluiten. Tja, oké. Okay. Mevrouw Tevelde, we danken u hartelijk. Heel graag gedaan. En opnieuw de kies is nog. Het buitenlandpanel. Met Zo. vandaag Chris Keynes Collega, programmamaker bij de VPRO en Amerika-deskundige... en buitenlandredacteur van NRC Handelsblad, Hubert Smeets. Hartelijk welkom. Hallo. Uh, nog behoefte om wat toe te voegen aan uh, dit aardig illustratieve verhaal... van de veld nou, uh, uit Zimbabwe, Chris? Ja, nou, wat me verbaasde was, uh, maar dat zei zij niet zelf... maar wat, wat Ger citeerde, dat het deze keer moeilijker zou zijn voor Mukabe ja. om te frauderen dan de vorige keer. Ik had uh, afgelopen maandag een gesprekje in met het Oog op Morgen... met Peter Hermers, die daar is in Zimbabwe. Dus Zuid-Afrika de adviseur van het zwangerij. En die zei dat het juist andersom is. Dat het deze keer weer makkelijker is. Voor, en dat Kamer vorige keer een beetje geschrokken is. Want dan was het eigenlijk uiteindelijk mm -hmm. vrij close. En dat wat er veranderd is. Dat vorige keer alle stemmen in het stembureau zelf geteld werden. En de uitslag daar op de deur bekendgemaakt werd. Van dat stembureau. Daar zijn ze vorige keer een beetje mee uh, het schip in gegaan. En nu heeft uh, de kiescommissie weer besloten. Dat de stemmen toch op een centrale plek in een stad geteld moet worden. Dus dat de bussen van de ene plek naar de andere moeten. En ja, er kan zomaar een bus van een vrachtwagen vallen en zo. Dus hij zei juist dat het nu weer makkelijker was om te frauderen. Maar... En dat zou dan weer duiden op toch weer gewoon een overwinning van Mugabe. Ik vrees nou ja, dat, dat veel daarop wijst. Ja. Zei je nog iets over, want dat vond ik ook intrigerend. Als er niet gefraudeerd wordt, ja misschien is dat een aanname, een onzin aanname, dus waar hebben we het over. Maar goed, toch even. Als er niet gefraudeerd wordt, dan wint het zwangrijraai. Hij zei dat, als, dat er bepaalde Pols waren die erop wezen dat dan 80% van de bevolking... op Tsangirai zou staan. Ja. Ja. Dus. Oké, okay. ja. we gaan naar Georgië. Hubert, daar uh, wordt uh, Jozef Stalin opnieuw op een sokkel geheven. Drie jaar geleden, vier jaar geleden? Nu, hoe lang is het geleden? Drie, werd jaar, geleden. Het, drie jaar geleden. werd uh, prachtige beelden, hoe gek het ook klinkt, dat standbeeld van de sokkel gerukt. En nu wordt het met veel poeha, ook met een officiële onthulling... weer teruggezet, ja. de grote held van Kingdorff. Een herstel van het historisch besef. Je kunt geen onderdelen uit je geschiedenis <laughs> snijden. Zo is het. Hoewel, ik wil niet vervelend zijn... ik ben onlangs voor het eerst van mijn leven in Braunau am Inn geweest. De Zo, de van Ja. En ja. ik ja. Ik heb daar toch geen standbeeld van Hitler gezien. Sterker nog, ik heb geen mm. één bordje gezien... wat zelfs maar verwees nee. naar Hitler. In het plaatselijke uh, uh, boekwinkel Lauf. Slechts twee boeken over de positie van uh, Oostenrijk in de Tweede Wereldoorlog... en één boek over het Oostenrijkse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met andere woorden, het, het kan wel. Ja. <laughs> geschiedenis... Maar hij heeft het er ooit gestaan, <laughs> ja. dat standbeeld? Nee, uh, nee maar, <laughs> uh, maar goed. Um, dit standbeeld van Stalin is drie jaar geleden... overigens letterlijk bijna als een dievende nacht daar... Weggehaald. Ja. Want uh, president uh, Saakashvili durfde het niet aan om dat standbeeld in de klaar, op klaarlichte dag weg te halen. Uh, nu zegt hij over de terugkeer van het standbeeld op een iets andere plek. Het komt nu waarschijnlijk te staan uh, vlak voor het mausoleum uh, van Stalin. Dat is een, een mausoleum wat gebouwd is over uh, de Boerenhoeve waar uh, hij geboren is uh, uh, in 1879. Uh, uh, 79 of 1878, zijn datum is niet helemaal duidelijk. Nee. Um, um, en daar komt het waarschijnlijk te staan en niet meer voor het, voor het gemeentehuis. Dat lijkt gekker dan het is. Um, in Georgië is Stalin gewoon zeer populair. Nooit niet geweest? Nee, eigenlijk uh, denk ik, zeg ik uit mijn hoofd... Uh, en met een enorme slag om de arm, een statistische foutmarge van je wels, ik denk dat 50% van de taxichauffeurs een, uh, een, een plaatje uh, oh, ja? van Stalin uh, op het dashboard heeft... Um, er wordt wel eens gediscussieerd over de vraag of het eigenlijk wel een Georgiër is. Sommigen zeggen zijn critici dat hij een Osset was. Maar ja, wat is een Georgië? Want Georgië als nationale staat is vrij moeilijk te duiden. Het is een staat met een heel, verschil, heel verschillende volkeren en veel verschillende dialecten om het beleefd te zeggen. Um, Hoe kan je dat onbeleefd zeggen? Wat is een uh, onbeleefd woord? Verschillende talen. Oh, ja. En dan worden ze in Georgië heel boos. Want, oh ja. is ja, ja, Sinds, ja, sinds, sinds We de 13e eeuw, sinds keizerin Tamara, is het natuurlijk één grote natie. Dat begrijp je. Okay. Zoals Nederland ook al met de Batavieren, geloof ik, eh, een natie was. Maar goed, Hubert, jij Pardon? zegt dus eigenlijk: je hoeft te <coughs> niks. Altijd tijd voor een zijpaardje. Maar het, je, je, je wil dus eigenlijk zeggen: je moet helemaal niet zo verbaasd zijn over dit nee. feit. Want hij is gewoon altijd enorm populair ja, ja. geweest. Alleen eventjes onder ja, zijn ja, Wieden niet. Althans, die durfde die stiekem... Oh, die heeft hem zes jaar lang ook niet durven weghalen. Die durfde dat standbeeld pas weg te halen... nadat hij die oorlog tegen Rusland verloren had om Zuid-Ossetië. En hij toen lange tijd uh, zijn macht heeft gebaseerd... op een zeer anti-Russische uh, politiek. Ja, ja. Waarom kon geen enkele politicus nou opbrengen om te denken... joh, die mensen dat beeld? Hebben. Wat kan mij dat nou schelen? Laat, laat het lekker staan. Nou, omdat Stalin, uh, je zou er, om Stalin niet alleen... een ding in die zin heeft vielen wel gelijk... niet alleen minstens 10 miljoen, 11 miljoen uh, moorden op zijn geweten heeft. Okay. Maar hij ook, zou uh, uh, zou kunnen zeggen de Georgische identiteit uh, omzeep geholpen heeft. Hij heeft uh, Georgië op keiharde manier gesovjetiseerd... Oh. in de jaren 20, 30. En heeft daar ook wel zijn sommige Georgische vrienden voor gebruikt. Dat is een reden waarom je er bezwaar tegen kunt hebben. Je zou er ook bezwaar tegen kunnen hebben... om als iets eenmaal weggehaald is het dan weer terug te zetten. Je kan zeggen, het weghalen is ook onderdeel van de geschiedenis. zegt ook iets over de manier waarop Georgië met de geschiedenis omgaat. En de derde reden, maar die is strikt politiek... heeft niks te maken met de geschiedschrijving... De staat niet alleen populair aan het worden in Georgië, of gebleven... Maar ook in Rusland. De, de, de, de, de, de positie van Stalin in Rusland is eigenlijk uh, buiten kijf op dit moment. Boekhandels vol met boeken over de effectieve manager Stalin. Um, Stalin is net niet de beroemdste Rus aller tijden geworden. Maar als ze eerlijk gestemd hadden. Uh, geteld bedoel ik, bij die uh, programma's die ze daar ook hebben, dan was hij het wel geworden. En uh, Poetin gebruikt Stalin uh, door hem twee te knippen. Uh, hij brengt Stalin naar voren als een effectieve manager... door hem te wijzen op zijn overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat lijkt bijvoorbeeld tot een enquête... die eergisteren de resultaten bekend heeft gemaakt. Wat, of de Russen trots zijn op hun geschiedenis. 85% van de Russen is trots op de eigen geschiedenis. Nenemort welke geschiedenis. Inclusief het Stalinisme. Ja. Uh, uiteraard bedoelen die 50% vooral van de Russen... heeft het vooral over, over de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Of we winnen op, op Hitler Duitsland. Maar toch... Meer, en dat, dat meer is Russen een zijn trots op hun eigen geschiedenis... dan op hun ja. eigen cultuur. Oh ja. En dat is vrij raar. Ja. Want je zou kunnen zeggen over of over Tolstoy, over Tchaikovsky... en al die andere cliché-namen... Uh, die uh, ook voor ons de Russische cultuur zijn... daarover kan je serieus trots zijn. En dat zegt iets over de behoefte aan leiderschap. In dat hele gebied. En niet alleen in Rusland. Maar in de, in de, in de hele voormalige Sovjetunie. Er is een behoefte aan leiderschap... die uh, uh, cultusachtige vormen krijgt. Ja. En dat is in Georgië altijd zo geweest. Maar is buiten Georgië nu ook aan de hand. En dat vind ik veel zorgwekkender. Oké, okay. ja. okay, Egypte. Um, chaos, dat kunnen we elke dag in de krant lezen en op de televisie zien. Uh, uh, Afgezette president Morsi, die zit nog steeds vast. De moslimbroederschap, die houdt niet op met demonstreren en met rellen... tot hij vrij is. En opnieuw geïnstalleerd is als president... want hij is tenslotte democratisch gekozen, daar hebben ze een punt. En het leger zegt, eh, wij houden niet op met het neerdrukken van die demonstratie... tot de rust in het land weerkeert. Chris, eh, waar gaat dit heen om, ja, om maar een hele algemene vraag te stellen? Ja, dat is dus niet alleen een hele algemene vraag, maar ook een niet te beantwoorden vraag. vraag. Nee, dat, dat, dat weet ik niet. Uh... Het, het is natuurlijk het is heel erg zorgelijk. Het heeft mij een klein beetje verbaasd. Ik kan me herinneren dat ik op de eerste dag na... Even om te zeggen, jij kent dat land goed. Je bent daar heel vaak geweest. Ja, Veel wel, uh, gesprekken ja. gevoerd met uh, topluidaar uit de moslimen enzovoort. Ga verder. Nou ja, ik, ik had op de dag na uh, het, het ingrijpen van het leger, om het maar eens neutraal uit te drukken. Uh, Hans van Balen aan de telefoon in een andere ook in ook met de Die had de, meteen die ochtend al het ingrijpen van het leger omarmd. Ja. Dat vond ik wat snel. Uh, en en, en uh, het, het lijkt me dat je daar een beetje voorzichtig mee moet zijn. Ik bedoel, wat, ik, wat ik bijvoorbeeld van de week op televisie zag, wat mij nogal zorgen baarde. Ja, iedereen die in Egypte een beetje kent, en met name het Egypte van onder Mubarak, weet dat als je ergens niet moest zijn, dan was het bij de politie. Mm. Die waren in, in, ja. in, in, in ontzettend goed in het in elkaar slaan van arrestanten en martelen en allemaal nare dingen doen. Maar uh, absoluut niet in het oplossen van misdaden of. Mm. Uh, hey, maar is er niet één lichtpuntje, en, en, Chris? En, en, Want en, dat nou, leger. Maar ja. even het Zeker. verhaaltje af. Ja. Wat ik zag was een politieagent die te midden van demonstranten riep... de politie, het leger en het volk zijn één. En toen dacht ik, ja, dat is toch niet echt een coalitie... waar ik heel erg blij zou, uh, nee. van, van zou worden. Nee, dat, maar in, dat is ingewikkeld. In al die chaos in al dat geweld is mij wel opgevallen... dat de afgelopen vijf, zes dagen er ongeveer drie... min of meer uh, ultimata's gesteld zijn door het leger. Niet meer een tijd en je moet precies dat doen tegenover de broederschap. Nee. Maar wel ontruimen, want anders gaan we ingrijpen. En wanneer dat ze dan in het midden... Hmm. Maar ze hebben er dan nog steeds niet op gehandeld. Nee, dat getuigt wel van gehouden tijd. Voor, voor zover je 70 doden die toch, voor, voor zover we dat weten, ja, 110 groot, zegt voor, de BBC voor een groot deel door scherpschutters uh, vanaf de daken neer zijn groter, voor, voor zover je dat geen handelen uh, mo moet noemen. Hè? Het is geen Janementplein. Ik denk ook dat het leger uh, wat dat betreft, uh, zich realiseert... Dat ze, dat ze zich niet alles kunnen veroorloven. Nou ja. Om maar iets te noemen. Ze krijgen anderhalf miljard per jaar van de Verenigde Staten. Ja. En uh, dat willen ze niet graag kwijt. En de Verenigde Staten zijn ontzettend aan het zoeken naar het juiste antwoord. Die hebben ook heel voorzichtig gereageerd. Ook weer op die 70 uh, doden van, van afgelopen ook, zaterdag. Op, op, op dat wat de een wel een koep en de ander niet een koep noemt. Zij zeiden eigenlijk ook meteen. Dat ze dat zo in elk geval duidelijk gemaakt dat ze dat zo niet wilden betitelen. Dat nee. het een soort een, een nodig ingrijpen was. Nee, en John Kerry heeft zondag alleen maar een soort vage hoop uitgesproken dat de stabiliteit en de rechten van het volk respecteert in ja. Egypte, maar niet eens veroordeeld dat er nee. met scherp op een betoging geschoten is. Zo voorzichtig zijn ze. Waarom? Um, nou ja, omdat dat is. Ik denk dat het het oude uh, dilemma is tussen uh, democratie en veiligheid. Daar heeft uh, Obama natuurlijk in zijn presidentschap meer mee te maken. Uh, alles met de NSA en met Snowden en Manning, waar we het misschien ook nog over gaan hebben, ja. gaat ook over het spanningsveld tussen democratie en veiligheid. Uh, je kan wel heel hard roepen dat je wil dat uh, Egypte democratisch wordt. En. Um, ik denk dat de Amerikanen dat ook echt wel willen. Maar Egypte is hun belangrijkste partner in het uh, Arabische kamp. Uh, noemen Egypte naar geen Arabier overigens, maar toch voor het gemak even. Uh, als, als het gaat om de positie van Israël. En het komt de Amerikanen denk ik wel heel slecht uit dat op het moment dat zij proberen het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen weer op gang te brengen. Dit gebeurt in Egypte, want als Israël iets niet wil... dan is het dat de Amerikanen dat geld bij de Egyptenaren weghalen... waardoor de Egyptenaren zeggen, oh, dan gaan wij de Sinai niet meer beveiligen. En dan kunnen al die terroristen zo doorlopen de Gaza-strook in. Ja, en dan ontstaat dus... er weer druk op de regering in, in Jeruzalem. Of in Egypte bedoel ik, enfin, eh, moet je mij horen, in Israël... Waar, dat de mensen zeggen, luister, geen enkele toezegging doen aan die Palestijnen. Op dit moment niet. Nee. Als, als die Sinaï open ligt en het Egyptische leger is... onze bondgenoot niet ja. meer, dan uh, gaan wij ja. even niet onderhandelen. Hubert, nu heeft Egypte ook altijd innige relaties gehad met Rusland. Het hele leger is uitgerust met Russisch materieel nog steeds. Met de nieuwste tanks bijvoorbeeld. Hoe kijkt Poetin, hoe kijkt Rusland nu naar deze nou, nou, ellende? Het wil niet vervelend zijn, de, de Russen zijn eruit geknald. Ja, ze zijn eruit geknald. In, in nee, oké, okay, maar de, het de... is er allemaal weer goed gekomen. Ja, maar. wel redelijk, maar, maar het is geen grote bondgenoot van de, van, de, van de Russen. De Russen hebben eigenlijk in de Arabische wereld, in het midden oosten maar één... Serieuze bondgenoten En dat is Assad in Syrië. Ja. Ja. Ja. Um, en uh, als het gaat om Egypte, hebben ze zich tot nu toe niet uitgelaten. Ter voorbereiding van deze uitzending ik heb ik gekeken, wat door bijvoorbeeld voor, voor een uh, ja, wat de Russische Frans Timmermans allemaal getwitterd en gefaceboekt mm -hmm. heeft hè. Mm -hmm. niks. Oh, <laughs> nee, alleen een negatief reisadvies. Uh, waarin de Russische toeristen worden aangeraden. op Sharm el-Sheikh te Maar wat zegt dat? In Russische, Russische verhoudingen. Een, als, uh, Russen, een... als, Russen, als Russen niks zeggen, wat zegt dat dan? Maar dat ze geen enkele positie hebben in het gebied. De Russen hebben hier geen, geen breek zoals het in het jargon heet. Ze kunnen niks doen. Voor of tegen Amerika. En dat is essentieel in de Russische buitenlandse politiek. Ze zijn altijd op zoek naar de stok die ze door de, tussen de benen van de Amerikanen kunnen steken. En dat kan hier niet, want ze hebben zelf geen breekijzer. Chris, we hebben het even over Amerika gehad en Europa, hmm. hoe die er tegen aankijken. Maar hoe is het verder wat, wat, ze, wat er nu gebeurt in Egypte? Hoe wordt dat in de omringende landen, in de Arabische wereld, überhaupt bekeken? Wie, wie, wie steunt wie? Verdeelt, nou, hè? Uh, het grappige is, grappig uh, opmerkelijke, dat als, waar je zou verwachten dat bijvoorbeeld een beweging als de moslimbroederschap uh, gesteund zou worden door... door uh, ja. Religieus, andere zouden zeggen ideologische broeders als de Saoedi's. Dat het juist de Saoedi's zijn geweest die onmiddellijk tegen het leger hebben gezegd. Want het gaat ook allemaal over geld en over de economie natuurlijk. En ze zitten al een hele tijd vast in onderhandelingen met het IMF over geld. Dat de Saoedi's meteen hebben gezegd, jullie krijgen, ik geloof dat het 8 miljard was, om je begroting te ondersteunen. De Saoedi's zijn als de dood voor de moslimbroeders. Omdat de moslimbroeders natuurlijk behalve religieuze broeders van uh, de, de, de, de stroming die in Saoedi-Arabië aan de macht is, ook een revolutionaire beweging is die het zittende leiderschap in de Arabische wereld aan, uh, aan de wortels uh, aanpakt. En dat vinden Saoedi's weer niet, weer niet zo prettig. Dus het is, het is voor al die oude dictators ontzettend ingewikkeld manoeuvreren en dus, dus de golf, zal ik maar zeggen, saudi arabië in ieder geval... Qatar is weer een beetje een ander verhaal... Uh, staat vooralsnog aan de kant van het leger ja. op dit moment. Hubert, wil jij daar nog nou, een Nou, nee, ik wil oh. alleen de vraag stellen aan Chris. Of ik, ik, ik zie ook aan de westerse kant, de Amerikaanse kant zeker... want die hebben natuurlijk ook de val van Mubarak... niet weten te begeleiden op een, op een, nee. op een serieuze manier. Het Westen heeft totaal geen, geen, strategie. geen beleid. Nee. Geen coherente nee. strategie. Klopt. En het gevolg daarvan is dat iedereen continu achter de feiten aanloopt. Ja. En dat wij geconfronteerd worden, denk ik nu... met onze idealistische opvatting... Dat als je maar uh, zegt dat iets democratisch moet worden, dat dat dan ook democratisch wordt. Mm -hmm. He, dat is dat is. Wij kiezen dus nu steeds meer. Heb ik de indruk in het westen voor stabiliteit boven onze idealen uh, die die die samen te vatten zijn met de woorden als de rechtsstaat en democratie? Ja, nee, absoluut. Dus, uh, voor Europa, voor Europa geldt het ook, maar voor voor Amerika. De regering heeft Obama heeft sinds sinds de Arabische lente uh, geen strategie beter te ontwikkelen ten opzichte van Egypte en ook nu zag je weer dat ze gewoon eigenlijk meteen met de handen in het haar zaten. Hoe moeten we hier nu weer op, uh, op reageren? Hij en, gaat nu twee, twee hebt, mensen sturen, twee Republikeinse ja, uh, senatoren. Twee, twee ja, twee Republikeinse senatoren, John McCain en Lindsey Graham, zijn er, gaan erheen ja. volgende week, geloof ik. Ja, dat heeft denk ik ook van alles te maken met het feit... dat er vandaag in het Amerikaanse huis van afgevaardigden een uh, voorstel van Rand Paul... dat is een, een, een rechtse republikein, uh, een beetje Tea Party-achtige man... Een, vermoedelijk een van de belangrijkere presidentskandidaten... volgende keer bij de verkiezingen. Die stelt vandaag in het huis voor om uh, de hulp aan Egypte uh, onmiddellijk te beëindigen. Ja. Hm. ja. En uh, het is niet denkbeeldig dat dat voorstel wordt aangenomen. Ook Carl Levin, de voorzitter van het, uh, de, de uh, legercommissie van het huis... heeft gezegd dat we daar maar eens naar moeten kijken. En dat wil Amerika op dit moment natuurlijk... de president wil dat absoluut nee, niet. Nee. Ook weer in verband met die onderhandelingen met Israël. Maar ook omdat ze natuurlijk hun contact met dat leger in Egypte... en met de macht in Egypte niet kwijt willen. Ja. Maar het is, het, is, het is, Hubert heeft gelijk, het is, het is allemaal ad hoc. En tot nu toe... Het is natuurlijk altijd ten opzichte van de Arabische wereld... Uh, de afgelopen twintig jaar veiligheid eerst geweest. En tot nu toe heeft niemand iets anders kunnen bedenken. Nee. Goed, Chris, dank je wel. We zijn niet meer aan Snowden toegekomen. En het feit dat de vader van hem... Uh... Poetin heeft bedankt voor het feit dat hij bereid is zijn zo'n bescherming te bieden, Hubert. Maar, maar nog even dan, tien seconden, waar gaat hij toe leiden? Poetin versus Amerika. Eh, eh, Poetin eh, weet zich geraad met die man. Oh. En met Snowden, natuurlijk. En daarom zit hij nog steeds in een transitruimte op het vliegveld van Moskou. Nog steeds een niet dat Poetin een plan heeft. Ook hij heeft geen plannen. Man. Niemand heeft een plan. <laughs> Hubert Smeets, NRC, dankjewel. En Chris Keijnen, VPRO, bedankt. We zo meteen het Radio 1 met Jeroen Wollars. Ja, het is een enorme digitale bedoeling hier. Hè? Deze studio waar we nu in zitten. Maar wat ik dan zo leuk vind is dat, dat jullie van de VPRO eigenlijk die moderne monitoren gebruiken als, als leesplankje. Hè? Daar gaat gewoon papier tegenaan. Ja. Nou, wij praten verder eigenlijk over digitale kwetsbaarheden. Want misschien moet je je maar voorbereiden op het ergste in deze tijden van hacken en al dat soort, za al dat soort zaken. We zijn op een hackerscongres. Uh, we hebben het over de Vira. Want zelfs in het recess is daar genoeg over te zeggen. En volgens de Drankproducenten worden te veel gezopen op televisie. Daar gaan we een discussie over. Na het roken, nu het zuipen. Dankjewel, Joon Wielars. We gaan zo luisteren. Dit is Radio 1. E. Eerst het NOS-journaal met Renate Evers. De Amerikaanse economie is sterker gegroeid dan verwacht. In het tweede kwartaal groeide de economie met 1,7 procent. En dat is meer dan analisten hadden voorspeld. De Verenigde Staten profiteren van een groeiende export. En bedrijven die meer uitgeven. En ook de overheid droeg bij aan de groei. Die gaf meer uit dan in eerste instantie werd verwacht. RTL is verbaasd over de ophef rond de serie Het Wilde Oosten... die vanaf eind volgende maand wordt uitgezonden. De stichting Verantwoord Alcoholgebruik Stiva... vindt dat RTL moet stoppen met programma's... waarin het draait om alcoholmisbruik. RTL zegt dat alcoholgebruik slechts een onderdeel is van het programma... en noemt de oproep van Stiva voorbarig. In Zweden zit een man al ruim 20 jaar vast die ten onrechte is veroordeeld voor acht moorden. Hij werd gezien als de grootste seriemoordenaar uit de geschiedenis van Zweden. In de jaren 90 bekende hij meer dan 30 moorden, maar later trok hij zijn bekentenissen in. Volgens het OM is de zaak een grote fout van het rechtssysteem. De gemeente Weert wil bij de verkiezingen geen vrijwilligers van 75 jaar of ouder in de stembureaus. Volgens de gemeente kunnen ouderen zich niet goed concentreren en tellen ze te langzaam. Weert hoort altijd bij de laatste gemeente in Limburg die de uitslag doorgeven.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 Zijn er nog files? Wijland Zwaan. Ja, die zijn er wel. Uh, veroorzaakt door een ongeluk onder meer op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Er staat voor de afrit Kerkdril 4 kilometer. Maar het goede nieuws is dat de rijbaan wel weer vrij is. Het is wat drukker bij Rotterdam geworden op een aantal wegen. Onder meer op de A4 en de A15. Maar de file op de A16 die springt er wel uit van Breda naar Rotterdam. Daar staat knooppunt Terbergseplein 4 kilometer. En hoe was het op school? Leuk.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 Goedemiddag. Ze zijn op vakantie, maar toch is er in Politiek Den Haag ophef over de Vira. Hoe kon die trein een certificaat krijgen? En wat is zo'n certificaat eigenlijk waard? In Spanje is het WK Zwemmen aan de gang en daar springen de schoonspringers voor het eerst vanaf 27 meter. weer. Ja, schitterende uitvoering. Maar niet zonder gevaar. Na vijven discussiëren we over drankgebruik bij RTL. Maar we beginnen met een man die naar Syrië wilde maar misschien eindigt in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij had zijn koffers al gepakt, maar na een tip van de AIVD werd hij gearresteerd. Tegen een 24-jarige Syriëganger is vandaag een jaar psychiatrisch ziekenhuis geëist. Deze 24-jarige Rotterdammer, Mohammed G., die wordt ervan verdacht... om met de moslimstrijders tegen Assad te willen gaan vechten. Verslaggever Theo Verbrugge hij volgde deze zaak bij de rechtbank... Theo, dat is toch wel een beetje een vreemde eis, een jaar psychiatrisch ziekenhuis, leg uit. Ja, het is, uh, het is ook een hele vreemde man om het zo maar te zeggen, een bleke uh, man. Uh, en er is eigenlijk van alles mis met hem. Hij heeft een trauma opgelopen in Irak. Uh, hij heeft hallucinaties, uh, hij zegt dat er een krijger in hem is getreden. Hij is onder de medicatie, slaapproblemen, dagbehandeling. Ja, echt een man in, uh, in zware problemen. En alle rapporten die wijzen er eigenlijk ook op uh, dat hij om, uh, niet bekwaam is voor wat hij eigenlijk uh, gedaan heeft. En daarom zegt de officier van justitie... nou rechter, kijk nou niet uh, of hij gestraft moet worden... maar kijk of hij schuldig is. Schuldig is aan het treffen van voorbereidingen voor een terroristische strijd. De officier van justitie. En gelet op de zeer vergaande mate van ontoerekeningsvatbaarheid... weet het ook mijn ministerie dat de verdachte niet strafbaar is... En aldus dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Verdachten te doen opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van maximaal één jaar. De telefoon dient, wat ons betreft, verbeurd te worden verklaard. en de koffer kan worden teruggegeven aan de verdachte. Dank u wel voor uw aandacht. Ja, dat was de officier van justitie, Theo. Uh, hoe bleek nou dat deze man, deze Mohammed G., van plan was om naar Syrië te gaan? Ja, ja, zoals je zei, zijn koffer stond al klaar. Hij had uh, tickets geboekt om via Turkije naar Syrië te gaan. Hij had vrienden geronseld, geld geronseld. En hij had via internet een moslimvrouw leren kennen. Die, uh, die heeft hij ook getrouwd. Uh, zij zou geestelijk ook niet helemaal in orde zijn. Uh, ze zouden op huwelijksreis gaan naar Syrië... Uh, om daar samen uh, te sterven voor de goede zaak. Uh, al die contacten lopen vooral via internet. En daaruit citeert de officier nog een keer... En zegt de verdachte, kijk naar Syrië. Baby's en kindjes die dood in een plas bloed liggen. Zusters die verkracht worden. Broeders die doodgemarteld worden. En de ouderen die onder het puin van vernietigende gebouwen gehaald worden. Hoe kunnen we dan nog proberen gelukkig te leven? Terwijl zo een tyrannie tegen de moslims gaande is. En Allah duidelijk ons naar voren roept om te strijden op zijn pad. Ik wil erheen, Syrië, inshallah. Ik zal strijden tot we overwinnen of tot we het shahada verkrijgen. Zodat er een islamitische staat zal zijn of met sharia geregeerd zal worden. Theo, deze zaak die wordt als, als heel belangrijk gezien. Tegelijkertijd klinkt het allemaal toch wel redelijk uniek. Zo'n zo man die geestelijk in de war was in plaats van in een brede traditie stond. Of, of zit dat toch anders? Hoe zit het? Nou, kijk, ja, het belangrijke is als deze Mohammed G. Uh, al schuldig bevonden wordt... omdat hij alleen nog maar voorbereidingen trof voor die heilige moslimstrijd... dan kan je ook ten schatting, zo'n 100 uh, Nederlandse mannen en vrouwen... die daar in die omgeving al vechten en straks terugkomen, oppakken en straffen. Want de terrorismecoördinator is bang dat dit soort mannen en vrouwen... als ze terugkomen naar Nederland... Geradicaliseerd zijn en hier nog meer problemen kunnen veroorzaken. Nou, dat willen ze met deze rechtszaak, met deze uitspraak over twee weken voorkomen. Oké. Okay. Theo Verbrugge bij de Rechtbank, dankjewel. We gaan naar Oudkarspel bij Alkmaar, want daar opent vandaag toch wel een bijzondere conferentie die vier dagen gaat duren. Mark Robin Visser, jij bent daar. Vertel, waar ben je? Jeroen, uh, ik ga jou zo ongelooflijk jaloers maken... dat ik hier mag zijn en jij niet, want... Ja, het is een beetje graag naar ben... de bekende weg, hoor, dit van mij. <laughs> ik weet precies nou, waar jij bent. Dit is jouw hobby natuurlijk, hè, jouw hartstocht, ja. ja. Observe, hack en make het OHM gebeuren 2013 in de, in de polder hier bij, uh, bij Alkmaar. Grote tenten zijn hier opgezet en vandaag begint het... het duurt vier dagen, ja, hoe mag je het noemen? Een hackersconferentie, Jeroen? Wat vind jij een mooi woord? Nou, zeker. Het is uh, een hele, hele belangrijke gebeurtenis... Uh, voor mensen die uh, iets met techniek hebben, iets met hacken hebben... iets met privacy ja. hebben. Uh, als ik niet hier had gezeten, dan was ik daar geweest. <laughs> Ja, nou je weet dat ik ook heel erg veel met techniek heb, dus het is heel goed dat ik hier nu, uh, nu ben. Ik sta hier nu voor een tent, ik, ik spiek even naar binnen, ik loop even naar binnen. Dit is heel leuk, want het gaat tijdens deze conferentie natuurlijk heel erg veel over internet, over software, over inscriptie en over hoe je dat moet, kunt ontcijferen. Maar het gaat ook gewoon over hardware, want er staan hier een paar tafels helemaal vol met soldeerbouten. En ik heb in het programma gezien dat je hier een cursus solderen Kunt volgen. Nou, dat is misschien nog wel eens uh, wat voor mij. Hallo Pieter. Hey, hallo. Pieter heeft als bijnaam uh, Sandbender. Hè? Ja, ja, dat... waarom, hoe, waarom heet je zo? Dat is iets van lang, lang geleden uh, opgepikt in een boek... dat ik toen aan het lezen was van uh, William Gibson. Ah. En het, het heeft iets te maken met iemand die chips maakt, die zand smelt. Sand, ja, zand smelt. Sands, ja, ja, wat leuk. U bent van België, dat kunnen we horen. Hè? Ja, dat klopt. Waarom bent u hier? Wat is, wat is er zo bijzonder aan deze bijeenkomst hier? Ja, dit is een, uh, een uniek gebeuren, uh, een grote kans. Uh, nergens ter wereld gebeuren zo'n... Allee, het gebeurt niet vaak dat zoveel mensen samenkomen met zoveel kennis en zoveel ervaring. Het is een uitwisselingsplaats. Uh, het gebeurt maar eenmaal in de vier jaar en uh, dit mag je echt niet missen. Fantastisch. Dus ja, we horen een beetje op de achtergrond, misschien hebt u het gehoord, wat rare uh, geluidjes. We zijn hier een paar mensen bezig met uh, die synthesizers aan het ombouwen, met een soldeerbouw dus. Dat gebeurt hier dus ook? Ja, dat gebeurt inderdaad. Uh, Johannes en een paar vrienden zijn bezig aan een project, iets in ja. verband met digitaal analoge synthesizers. Het dus het gaat niet alleen maar over hacken? Uh, Wel, hacken is eigenlijk iets doen met technologie. Dus uh, alles wat je doet, zowel met een soldeerbout of met een computer of met een netwerk, gaat eigenlijk onder de noemer hacker. Aha, heel veel mensen denken bij hacken inbreken. Ja, de media of de, de buitenwereld oh, heeft dat. Al... Ja, dat ben ik. Ja, ja, ja, die, heb, die hebben dat woord eigenlijk uh, daarvoor gebruikt. Maar dat was niet de oorspronkelijke bedoeling van het woord of de betitjes. Ik zie nog iemand naar een beeldschermje te duwen. Mag ik u even vragen, wat bent u aan het doen? Uh, ik ben proberen een kubus aan het programmeren. Een we... kubus aan het programmeren? Ja, dus uh, vanavond in deze tent met, ja. met verschillende lichten en lichteffecten... gaan we de projectoren gebruiken om ja. uh, mooie visuals te projecteren op onze tent. En is dat moeilijk? Ja, dus is... ik vraag een beetje naar de bekende weg. Uh, dat is ongelooflijk moeilijk. Ja. Maar ik amuseer me ermee te pletter. Dat is, uh... U amuseert zich te pletter? Oh, dat is het helemaal, <laughs> ja. Uh, veel, veel, veel amusement daarmee. Bedankt. En Pieter, de centbender, ook uh, veel plezier. Dank u wel. Straks, Jeroen, nog meer hier uh, vanuit het OHM 2013. Observe, hack en make. Tot straks. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Friesland stond vandaag voor een groot deel in het teken van de PC. De kaatswedstrijd die wordt al sinds uh, nou, 160 jaar in Vraneker gehouden. En de beste spelers van het winnende team die mogen zich een jaar lang koning noemen. Nou, die PC die begon vanmorgen vroeg al. En verslaggever Martijn van der Zanden die was erbij. Jij ja, rekent de bal het hart. Hier raakt de bal het hart dus. Ja, dat is waar het vandaag hier bij de PC om gaat... Nu is het hier in het stadion nog rustig, maar dat is straks wel anders. Om half tien dan zit het uh, zowat nou, drie kwart vol. En dan wordt het Vrije volkslied gespeeld, nou, Dat is natuurlijk een heel indrukwekkend. Want iedereen schenkt dan ook mee voor zover de, de, de Vrije beheersen. En dan, uh, ja, dat is uh, echt uh, kippenvel. En na het volkslied doet de voorzitter van de PC even een woordje. Het gaat allemaal, het heisen van de vlag. De vlag kan dus gehezen worden... Hij maakt omheen. Ja, als die in de top zit, dan horen we die bekende Friese woorden. Het Een noffelijke dooi. Kiert in beest. Hoi jan van Pritsen. De kaatsers zijn er in ieder geval klaar voor. Ja, zeker. Hoe heb je je voorbereid? Gisteren zijn we lekker aan het werk geweest. Vorige week zijn we een dagje weg geweest met z'n drieën. Maar uh, nee, gewoon lekker ontspannen. Is dus eerste eerst keer dat je meedoet? Nee, tweede. Hoe spannend is deze wedstrijd, deze dag? Ja, toch wel, toch wel spannender dan anders, hè. Ja. Hoezo? Het haalt die mensen eromheen. Dat doet het doet al wat met je. Word je de koning? Ik hoop het. We doen ons best. Eerst eerst eerste omloop, maar De wedstrijden zijn inmiddels in volle gang. Het stadion zit bomvol. Ja, het is hier in de zon goed toeven. Heel goed toeven vandaag, ja. Heerlijk. Niet te warm, niet te koud. Oh. Mooi droog weer. Heerlijk. De wedstrijd ook nog een beetje spannend? De wedstrijd is nu wel heel erg spannend... want er zijn twee broers tegen elkaar aan het kaarten. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik geniet heel veel, ja. Je zit op de eerste rij hier op de tribune, Ja, ik zit er mooi op de eerste rij. En dan hebben we een mooi plaatje. Kun je de voeten nog een keer rechtuit doen. Ik kom eens Vraneke, maar ik ben hier nog nooit geweest. Dus dat wordt wel een keer tijd, hè? Dat u dat durft te zeggen ook in dit stadion. Ja, inderdaad. Nou ja, ooit moet de eerste keer zijn, hè? Johannes Westraad, voorzitter van de PC. Ja, in de zon, een bomvol stadion. Prima, lijkt me zo, hè? Ja, uitstekend. Kun je dan aan stellen. Ja, hier hadden we eigenlijk een beetje op gehoopt. En als het dan uitkomt, dan is het natuurlijk wel heel erg mooi. Het is natuurlijk de 160e editie. Voelt het ook een beetje als een jubileum? Ja, dat voelt natuurlijk ook een klein beetje als een jubileum. En uh, ja, het is natuurlijk heel erg fijn dat datgene wat dus overgedragen is door anderen die ons voorgegaan zijn... Ja, dat wij dat dus uh, een vervolg mogen geven. Dat is wat u ook echt wil uitdragen, hè? dat dat belangrijk is. Dat dragen wij uit. Ja, Schaffan, dit uh, is ooit een keer ontstaan, dat willen we vasthouden... en dat willen we uiteraard dus doorgeven, ook aan anderen. Omdat we het belangrijk vinden dus dat dit blijft bestaan. Op dit moment is de halve finale nog bezig. De finale begint vermoedelijk tegen zes uur. Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Op de A2 bij Den Bos gaat het weer wat rijden. Richting Utrecht was een aanrijding bij de Kerk Drill. staat toch wel 5 kilometer file, maar de weg is vrij. En op de A4 van de hoogvliet naar Vlaardingen, voorknopend ketelplein 4 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil en er is één rijstrook dicht. Dankjewel. Van de weg naar het spoor, naar hoofdpijndossier Vira. Want in de Tweede Kamer is ophef ontstaan: over uitspraken van de baas van de inspectie voor Leefomgeving en Transport. Zij zei gisteren in het Financiële Dagblad dat de Vira een certificaat van haar inspectie heeft gekregen waarmee die trein mocht rijden, maar dat zo'n certificaat helemaal niet betekent dat die trein ook veilig is. En de SP, GroenLinks en ook de VVD snappen daar helemaal niets van. Betty de Boer van de VVD, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wel een certificaat, maar dat zegt dus niets over die veiligheid. Wat vindt ja. u daarvan? Ja, dat zegt de kaart misschien wel in een leuk lijstje ergens aan de wand. Alleen, nou ja, inmiddels hebben we er natuurlijk niet zo heel veel meer aan. Maar waar heeft certificering daar wel betrekking op? He, het zou in ieder geval betrekking moeten hebben, volgens mij, op de veiligheid van een trein. En dan nog los van het feit of het spoor, of alles matcht enzovoort. Maar van het toestel zelf, he, daar, zou, uh, daar zou het iets moeten zeggen over de veiligheid. Nou, zegt de inspectie, wij gaan niet over de veiligheid van die treinen. Dat moet de NS in de gaten houden. Maar dat vindt u, als ik dat zo hoor, niet logisch. Nee, ik vind het zeer onlogisch. We hebben destijds wel eens gehoord, hij heeft een certificaat gekregen, dus er is niks aan de hand. Hij is veilig, dus als dat gezegd wordt, dan impliceert dat ook dat het certificaat iets zegt over de veiligheid van de trein. En nou hoor ik inderdaad de directeur notabene van de ILT zeggen, die zegt ja, dat zegt helemaal niets over de veiligheid van de trein. Maar dan zegt, wat zegt het certificaat dan eigenlijk wel? Nou, zo gaat het in de praktijk, voor zover wij begrijpen, die, die inspectie die kijkt allang niet meer zelf hè, naar schroefjes en, en bouwtjes... maar dat doen allerlei marktpartijen. En dan is het de inspectie die controleert of ze dat gedaan hebben. Dan kan ik me niet voorstellen dat u als VVD... opeens tegen dit soort marktwerking bent. Nou nee, dat is op zich een dikke prima, natuurlijk. En wie er ook naar kijkt als het maar een gespecialiseerd bedrijf is die er verstand van heeft. Maar dat is dus overtoets van de ILT, ILT, zeg maar, ook maar constateert dat het dan goed gebeurd is. Dus hoe dat dan gebeurt, zeg maar, dat vind ik nog even om het even. Dat moeten ook de beste partijen zijn. Het hoeft niet, wat mij betreft, één dienst te zijn die daar niet scherp genoeg op is. Maar dat mogen ook marktpartijen zijn die concurreren en daar scherp op zijn. En als het all over certificaat, zeg maar, zou dan moeten zeggen. oké, okay, die dat is allemaal gebeurd. En dat is kennelijk uh, nou ja, niet aan de, de orde. Dus uh, ik vraag me af waar, waar het certificaat dan wel betrekking op heeft. Nou, Volgens eh, de inspectie het... is dat dus wel gebeurd. De inspectie zegt, we hebben gekeken of die trein uh, door uh, andere instanties uh, op veiligheid is gecontroleerd. Nou, dat uh, hebben ze gedaan. We zetten hier een vinkje, daar een vinkje, daar een vinkje. En hier is het certificaat. Ja, daar spreken ze zichzelf vervolgens ongelooflijk tegen. als Ze vervolgens constateren dat het certificaat dan uiteindelijk niks zegt over de veiligheid van de trein. Wie heeft dan zijn werk niet goed gedaan? Of klopt inderdaad, het eh, certificaat of waar aan getoetst wordt, de regelgeving die we daarvoor op hebben gesteld of afgesproken met z'n allen. Dan klopt dat misschien wel iets niet. Want het zou iets moeten zeggen, onder andere, over de veiligheid van de trein en niet of je inderdaad met een verfkwast binnen, binnen de lijntjes bent gebleven. Wat vindt u dat er moet gebeuren? Nou, ik, ik stel daar inderdaad vragen over wat, wat, wat zegt het certificaat me dan. En het zou in ieder geval wat mij betreft iets moeten zeggen... en dat vraag ik ook de staatssecretaris over de veiligheid van de treintoestellen. Ja, ze heeft al aangekondigd dat ze gaat onderzoeken... hoe die treinen konden worden goedgekeurd. Wat moet ze dan nog meer doen? Nou, uh, kijken of inderdaad, uh, hoe we dan met z'n allen kunnen afspreken waar het dan wel betrekking op heeft. Wat mij betreft hoeft het, het inderdaad geen betrekking te hebben op uh, verfkasten die binnen de lijntjes blijven. Nee, maar moet het zich ook echt beperken, want we controleren heel wat af met elkaar in het uh, land. En zou het inderdaad minimaal betrekking moeten hebben op de veiligheid van de trein. Want we hebben net weer gezien in Spanje uh, wat er kan gebeuren als er iets niet klopt. Nou heeft dat wel een hele andere oorzaak. Maar goed, ik noem het maar even de treinramp in Canada enzovoort. We horen echt links en rechts om ons heen de afgelopen half jaar toch hier en daar een treinramp met op. Gevolgen. Ja, en dan vind ik toch dat uh, zo'n certificering uh, minimaal betrekking moet hebben op de veiligheid van een trein. Helder. U hebt vragen gesteld samen met de SP, samen met GroenLinks. Wij wachten af wat staatssecretaris Mansveld daarop antwoordt. Mevrouw de Boer van de VVD, dank u wel. Ja, graag gedaan. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 journaal. I did my best to notice when the call came down the line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 We'll met Human uit 2008. Bij mij is aangeschoven Marco Verhoef. Marco, het, uh, ja, ik vond het een prachtige dag. Ik zit hier in mijn korte mouwen. Jij tot voor kort ook, totdat je een, een, een krakend wit overhemd aan moest... omdat je straks ook nog op televisie moest. ja. ja. Ik heb weinig regen gezien, jij? Uh, nou, uh, eigenlijk wel, ja. Ja, ja. Want ik dacht vanmorgen ook lekker even buiten... nog wat leuks te gaan doen, een potje tennissen. En toen miezende het een beetje. Ik, nou, daar laten we ons niet door afleiden. Het gravel deed dat ook niet, dus we konden wel spelen. Totdat uh, de buien ineens bedachten van... hé, hey, weet je wat, we kunnen wel eens een stuk zwaarder gaan worden. En toen werd het bijna modderworstelen. Dus toen mochten we toch echt van de baan af. Dus uh, ik heb wel iets meer uh, regen zien. Overigens, dat viel allemaal in een hele korte tijd. Kwartiertje, was het weer weg. Maar ja, toen uh, waren de banen in ieder geval... Uh, Einde oefening. En alleen bij jou in de buurt, of was dat eigenlijk een beeld uh, op meer plekken in het op land? Op meer plekken in het land, maar die buien die vallen nooit, op de, nooit overal. Hè. Ze trekken de, de, de ene plek wel die regen en tien kilometer verderop misschien helemaal niks. Want terwijl die buien vielen, zagen we ook nog blauwe lucht in onze omgeving. Dus het waren kleintjes, maar wel hele felle. En uh, op dit moment zijn de wolken wat meer uitgespreid. Dat betekent dat de zon er minder makkelijk tussen doorschijnt. Uh, maar wat er dan nu valt, ja, dat is wel veel minder fel. En uh, er valt dan nu af en toe nog wat lichte regen of motregen, met name in de noordelijke helft. Van het land. Nou, dat zal uh, voorlopig wel zo'n beetje het laatste zijn. Precies, want het wordt al dagen aangekondigd en al dagen heb ik er in elk geval zin in. Het wordt weer tropisch warm. Ja, het is ja. maar waar je zin in kan ik hebben. Ik heb daar weer ja. niet. Nou, goed, altijd. die mensen die zijn die moet je ook een plekje geven. Zeg <laughs> ik dan altijd maar erbij. Nee, het wordt gewoon in ieder geval om twee, dagen, twee dagen sowieso prachtig weer. Donderdag en de vrijdag. Morgen misschien nog wat wolken in het noorden van het land. Er valt geen eerslag meer. En in de loop van de dag wordt het ook daar zonnig. En dan hebben we morgen al temperaturen van 28 tot 31 graden. Dat is al tropisch warm op veel plaatsen. Tropisch is 30 graden, de grens. En dan gaan we vrijdag nog een stapje verder. En dan hou ik het op 31 tot 35 graden. Maar heel voorzichtig. En heel zachtjes durf ik toch ook wel eens een keer een lokale 37 te noemen. Ja, en dat is natuurlijk wel eh, erg warm voor Nederlandse begrippen. Zo, 37 ja. graden. Maar ja, dan komt het weekend... Ja. En dan? ja, eigenlijk laat op de vrijdag al dienen zich een aantal regen- en onweersbuien aan in het westen van het land. Die beginnen dan heel langzaam het land over te trekken en in de loop van zaterdag zal het al vrij vlot droog worden. In het westen van het land, in het oosten hebben we nog een aantal buien. En aan het eind van de dag zijn ze ook daar verdwenen. En Die buien nemen dan ook die hitte met zich mee, want zaterdag doen we het dan met een 23 graden. Dat is een hele stap terug, maar het hoort wel veel meer bij Nederland. En dan zondag? Ja, dan herstelt het weer zich. En eigenlijk komen we dan op het prachtige zomerweer waar ik zoveel van hou. Want dat is namelijk ook gewoon geregeld zon... maar niet meer die tropische temperaturen... maar daar zitten we zo rond de 25 tot 27 graden. Lekker tennis weer. Ja, dat, daar kan je een balletje mee slaan. Met die 37 zou ik het niet doen. Oké, okay, Marco, dankjewel. Dan gaan wij naar de sport. Op het WK Zwemmen wordt bij het schoonspringen dit jaar... namelijk voor het eerst vanaf 27 meter gesprongen. En dat geldt als extreem hoog. De schoonspringers bereiken voor ze het water raken... hou u vast, een snelheid van 85 kilometer per uur... Op dit moment is in Barcelona de finale bezig. En de commentatoren bij Eurosport die, die hebben er ook zin in. Het is een sport waar we aan moeten wennen. En ik denk, de zwemsport is over het algemeen heel erg veilig. Dit is een sport, ja, misschien moet je het vergelijken met motorracen. Het gaat keihard. En als het een keer fout gaat, dan heb je een ernstig ongeluk. Kan zomaar gebeuren. Frans van de Konijnenburg, goedemiddag. goedemiddag. U bent lid van de commissie Schoonspringen... van de internationale zwemfederatie FINA... En dat is toch wel stevig het commentaar dat we net hoorden. Gaat het inderdaad ook wel eens mis? Um, zelden. Zelden, zelden, Zelden gaat het mis. Maar goed, ik hoorde net ook inderdaad wel het commentaar bij Eurosport. dat als het fout gaat, ja, dan kan het ook uh, natuurlijk aardig fout gaan. Um, ja, dat is, uh, dat is natuurlijk uh, net zoals bij de Formule uh, uh, 1 races en motorsport. dat als je een smakkert maakt, uh, uh, niet goed, niet gezond. Maar dat is uh, ja, wat dat betreft niet de bedoeling bij het highdiver. Nee, uiteraard niet. Het, de bedoeling is om, uh, om mooi te duiken, veilig beneden te, springen, te komen. Ja. Te springen, pardon. Ja. Als we even kijken naar die andere WK-onderdelen. Hoeveel hoger is die 27 meter dan? Nou, schoon uh, We hebben dan ja, specialisten natuurlijk wel, maar gewoon uh, 10 meter. Dat is de standaard uh, hoogte voor torenspringen. Dus dan is het uh, nou ja, toch wel bijna drie keer zo hoog. Dat is niet mis? Dat is niet mis. Nee, dat is het ook niet. Daarom is het ook zo bijzonder en daarom is het natuurlijk ook zo spannend. En u was een van degenen die dit onderdeel zo graag op een WK wilde hebben. En waarom was dat? Uh, ik was een van de mensen van de Technical Diving Committee die daar enthousiast over was. Omdat het, we wisten, ik bedoel, het draait al, het draait al jaren. En uh, ja, eigenlijk alleen via de Red Bull in een, uh, in, uh, zeggen, een soort high dive serie. En dan, het is natuurlijk ook een sport die we kennen elkaar, uh, het raakt elkaar. En als je dan toch een keer in gesprek komt, en dan, dan vanuit die kant ook toch de wens is om, om die sport op een uh, uh, ja, wat beter gereguleerde en erkende manier te beoefenen. Ja, dan is het natuurlijk maar een hele kleine stap. En uh, die afspraken zijn uh, uh, eigenlijk recentelijk gemaakt. Om, om dat dus gewoon op een uh, WK in een uh, officieel jasje te gieten. Ja, en wat, wat maakt dit springen nou anders dan die traditionele sprongen vanaf, uh, vanaf 10 meter? W waar moet u nou op letten? Nou, kijk, het, het grote verschil is in wezen in dat uh, bij het uh, highdiven uh, de mensen gewoon voetlandingen maken. En dat zijn we eigenlijk bij het schoonspringen niet gewend. Dat is altijd gewoon induiken met je handen. Uh, nou, dat moet je van 27 meter niet doen, want uh, daar ben je gewoon niet sterk genoeg voor. Dus het zijn voetlandingen. Nou, dat is een groot verschil. Uh, verder, de techniek van de, van de salto's en de schroeven is gewoon eigenlijk allemaal hetzelfde. Uh, maar goed, dan zit daar natuurlijk toch dat, ja, dat, dat, dat de hoogteverschil, dus dat, ja, dat risico, dat maakt dat natuurlijk toch extra spectaculair. Ja. Het is super ook spectaculair, hè? En er he? heel erg veel mensen dat beoefenen. Ja. Maar dat is ook wel meteen een beetje het, het, het, het pijnpuntje, dat spektakel. Want veel critici zeggen het is een beetje een, een circusnummer. Dat heeft met sport uh, niet zoveel te maken. Nou, het heeft natuurlijk alles met sport te maken. Uh, daar moet zo verschrikkelijk hard voor getraind worden. Dan moet je zo verschrikkelijk goed zijn. Uh, omdat dit, dit moet natuurlijk niet een roekeloos iets moet zijn. Uh, het zijn natuurlijk gewoon uh, supergetrainde mensen. Vaak zijn het gewoon ook uh, sporters die jarenlang het schoonspringen hebben beoefend. Uh, die dan gewoon eigenlijk een verlenging van hun, uh, hun uh, nou ja, sportcarrière uh, daarin vinden. Dus in dat opzicht denk ik, ja, en ook het is heel goed meetbaar. He, daarom is het als wedstrijd ook gewoon waardevol. Want je ziet toch ook wel technische verschillen. De ene heeft toch een Saltermeer of een meer. De ene heeft een, een wat mooiere verticale landing als de ander. En dus hoe doen wij het eigenlijk? Hm? Hoe doen wij het eigenlijk, de Nederlanders? Zijn wij ja, hier goed in? De Nederlanders doen het niet. Oh, niemand? Uh. Wat dat betreft lopen we in Nederland gewoon sterk achter al op het onderdeel torenspringen. We hebben ons wat dat betreft ook in de historie eigenlijk altijd heel goed kunnen bewijzen op de, op de duikplanken. De 1 meter en de 3 meter. Nou ja, de 1 meter natuurlijk met name met Edwin Jongjans, die wereldkampioen is gehoor, mm -hmm. geweest op de 1 meter. En Daphne op de 3 meter, Europees kampioen. Maar op de toren hebben we eigenlijk nooit aansprekende resultaten gehad. En ook eigenlijk maar heel weinig deelnemers. Kijk, nog even kort denk. U of Hoopt u dat dit nou uh, naast de WK ook een uh, onderdeel zal worden van de Olympische Spelen? Ik sluit het zeker niet uit. Misschien is Rio iets te vroeg. Maar als ik nu gewoon de reacties zie uh, en, en uh, hoe het ontvangen wordt... Dan, uh, nou ja, dan heb ik daar toch wel uh, ja, wat positieve uh, uh, gedachten over. Nou, We gaan het afwachten. Frans van ja? de Konijnenburg, dank u wel. En okay. veel plezier met die wedstrijden. Tot zo.